10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Europese kerncentrales moeten zich beter beveiligen tegen extreme omstandigheden. In geen enkele centrale is de situatie helemaal in orde. Dat staat in een uitgelekte stresstest. die de Europese Unie heeft laten uitvoeren. na de ramp in de kerncentrale in Fukushima in maart vorig jaar. Er is gekeken naar de veiligheid bij bijvoorbeeld overstromingen, explosies en terroristische aanslagen. De situatie in de kerncentrale van Borselen is relatief veilig, zegt kernenergieteskundige Wim Turkenburg. Nederland lijkt er relatief uh, gunstig uit te komen. Er zijn ook hier wel aanbevelingen, maar dat. Uh bleek al uit de stresstest die Borstelen zelf had gemaakt, dat er hierna nog wel wat verbeterd kan worden. Dus in Borstelen zal er voor enkele tientallen uh, miljoenen geïnvesteerd worden. Maar er zijn ook reactoren, bijvoorbeeld in Frankrijk, uh, maar ook elders uh, in Europa, waar wel tot 200 miljoen geïnvesteerd moet worden om de zaken uh, zeg maar op orde te krijgen. Om alle 134 Europese kerncentrales beter te beveiligen zou zeker 10 miljard, maar mogelijk zelfs 25 miljard euro nodig zijn.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 Volgens Woonbron kan alleen een heel goed bod van een andere partij... het vertrek van het schip uit Rotterdam nog voorkomen. Er is wel interesse uit Nederland... maar de investeerders in Oman hebben er veel meer geld voor over. Hoeveel is niet bekend. Pensioenpremies bestaan voor circa 20 uit kosten. Dat zegt adviesbureau LCP Nederland... na onderzoek van de jaarverslagen van ruim 200 pensioenfondsen. Volgens LCP zijn de bedragen voor onder meer de administratie... hoger dan nodig is... De belangrijkste kostenpost dat ik al aangeef zijn de vermogensbeheerkosten. En um, ja, je moet echt, vinden wij als pensioenvols een goed verhaal hebben, als de beleggingskosten meer dan een half procent per jaar zijn.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 Postzegels worden duurder. De prijs van postzegels gaat vanaf 1 januari met 4 cent omhoog. Het kost dan 54 cent om een gewone brief of kaart te versturen. En het tarief om brieven te versturen naar andere Europese landen stijgt van 85 naar 90 cent. Postbedrijf Post.nl over de reden van de prijsverhoging. De volumes, de, de, de mensen sturen gewoon veel minder brieven. Dat gaat echt per jaar met 7 à 8 procent omlaag. Ja, en daartegenover staan natuurlijk uh, wel de kosten van het, uh, van het netwerk. Dit is de tweede forse prijsverhoging in een jaar. Afgelopen januari ging de prijs ook al met 4 cent omhoog. En dan het weer nog. Opklaringen, maar ook een bui. Middagtemperatuur maximaal 17 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. En een stevige zuidwestenwind. En ook dan 17 graden. Awb verkeersinformatie. Er staan nu nog een zestal files. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Delft-Zuid 2 uh, kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Knopendraasdorp 3. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar is bij Nooddorp nog steeds de ook dicht. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie. Levert geen file op. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar staat bij Harmelen ook 2 kilometer. En de A13 naar Den Haag bij Delft 2. A27 Almere-Utrecht, bij Beeldhoven ook weer 2 kilometer. De langste file die staat op de A28 richting Utrecht. Voor het knooppunt hoevenlaken 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Advies van de transporteurs en verladers aan de informateurs. Meer asfalt en als het moet, rekening rijden voor iedereen. Kun je paranormale gaven bewijzen, dan maak je kans op 1 miljoen euro. Straatwervers van goede doelen gaan ver in de jacht op donateurs. En eigenlijk onbewust laat je die mensen, zonder dat ze er echt specifiek bij de ja- of nee-vraag komen, probeer je in het, uh, in het contract te praten. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De Partij van de Arbeid zou wel eens steun kunnen krijgen uit onverwachte hoek. De transporteurs en verladers hebben per brief aan de informateurs... Zwarte Bos en Henk Kamp laten weten... dat ze, indien de kilometerheffing wordt ingevoerd... dat het dan voor iedereen zou moeten gelden. Met andere woorden, ze zijn niet meer 100% tegen. Alexander Sackers, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Van, jullie zijn niet meer tegen de kilometerheffing? Nee, dat zijn we uh, ook in, uh, in het verleden niet geweest. Uh, in, uh, ten tijde van uh, minister Eurlings uh, hebben we met z'n allen... Uh, een breed polderend Nederland... Ja. een voorstel omarmd tot in de Tweede Kamer gekomen is. En daar stond bij iedereen of niemand... Dus, ja. het, hè, dus je kunt het ook andersom vertalen. Het kan niet zo zijn... Dat je een, een moutheffing, dus een, een kilometerheffing, alleen voor de transportsector zou bedenken. Dat zou desastreus zijn voor de sector. Hoe desastreus? Uh, nou, tel maar uit. Uh, de, in het programma staat 20 cent uh, de kilometer uh, voor een vrachtauto. Dat kun je zo uitrekenen: anderhalf miljard per jaar. Ja. Waar overigens bijna een half miljard aan kosten alleen al mee uh, verbonden zijn om ja. het te innen. Ja. Ja, en de rest van die, die miljard, die, die kun je voor andere hobby's besteden. Dus de transportsector zou dan de melkkoe zijn om de schatkist te vullen. Ja, dat wilt u natuurlijk niet, want u bent het boegbeeld van die sector. Uh, dus dat is logisch dat u dat niet wilt. Um, uh, tegelijkertijd komt dat hele rekening rijden. komt het toch nooit? Want we zijn er nou al jaren over bezig... en allerlei onderzoeken hebben telkens uitgewezen... dat het te ingewikkeld is, veel te duur... en iedereen heeft uiteindelijk al die rapporten maar weer in, in een laag gelegd. Ja, en terecht. Kijk, het vorige voorstel was ook uh, te ingewikkeld... Uh, ik constateer dat in verschillende verkiezingsprogramma's... nu toch weer die kilometerheffing uh, naar boven komt. En dan specifiek voor uh, één sector. Nou, daarvan hebben we alt altijd gezegd ja. uh, wat ik net zei. En uh, vanochtend uh, op de radio, die heer Samson horend... werd ik een beetje getroost. Doordat hij ook in, dat, in het kader van wat ze gisteren hadden afgesproken zei... van uh, we gaan het eerlijk doen. Oftewel, als je lasten... Neerlegt, dan is dat voor iedereen. Ja. En het kan niet zo zijn dat dat voor een deel is. Ik heb die brief van de EVO en van Logistiek Nederland, Transport en Logistiek Nederland voor mij liggen. Als je hem leest. Dan staat er meer asfalt, de sector is belangrijk voor Nederland... de files moeten nog verder worden teruggedrongen... het kost ons per jaar nog altijd 750 miljoen tot 1 miljard euro aan schade. Uh, en dan uh, die, die um, paragraaf over dat de rekening rijden. Dan denk je, hebt, hebt u copy-paste gedaan van de vorige kabinetsformatie? Want dat is eigenlijk jullie eeuwige verhaal, toch? Nou, nee, het ligt, ligt toch wat anders. Kijk, de EVO en TLN zijn, zijn zeer eendrachtig... In het verhaal TLN staat voor Transport en Logistiek Nederland. Ja, he, voor de en de ja. EVOS, de Verladersorganisatie. Dus de opdrachtgevers en de opdrachtnemers van ja. vervoer. Wij zeggen, je bent in de afgelopen tijd heel goed bezig geweest... met het uh, verbeteren van de wegen, spitstroken om op, ja. Dat gaat de goede kant uit. Ja. Dan kan het nu niet zo zijn dat je halverwege de rit uh, gaat stoppen. Je moet ervoor zorgen dat Nederland mobiel blijft. Dat geldt ook voor personenauto's, he. niet alleen voor de vracht. Ja. Zorg ervoor dat Nederland aan het rijden blijft... Ja. Dat dient de duurzaamheid. Hè? We hebben niks aan files en dergelijke. Ja. Ook niet in de zin van leefbaarheid. En het dient de economie. We hebben veel schade, uh, wachttijden, noem maar nummer op. Maar de files nemen af. En niet alleen door de economische crisis. Ook omdat we voor honderden miljoenen aan extra asfalt hebben aangelegd de afgelopen jaren. Ja, en dat was ook bitter nodig. Omdat we jaren, decennia, ja. verzuimd hebben om de boel op orde te krijgen. Ja. Je ziet dat er nu nog een aantal flinke knelpunten in Nederland is. Welke? Uh, nou, laat ik er eens een boeiende noemen. De A27-discussie. Straks zit er weer iemand in een boom, wat we in de 70e jaren ook gezien hebben. Amelis bedoelt u? Uh, ja, het is essentieel... A28, is dat toch? Ja, de A28-A27. Ja. Eigenlijk een knooppunt in Nederland. Centraal in Nederland. Dus zowel voor personen als voor goederenvervoer essentieel. En zo zijn er nog u een zegt, aantal... straks zit er weer uh, iemand in een boom? U bedoelt op de uh, actievoerders van de Amelis Weert uh, in de jaren 70 en 80? Ja, toen, nee, kijk, toen, dat was een hele andere tijd... waarin we met elkaar aan het uh, zoeken waren... naar die goede balans tussen economie en leefbaarheid. Ja. Uh, nu weten we allemaal dat er bepaalde plekken in Nederland zijn... waar de druk op de mobiliteit, op het verkeer zo groot is. Dan moet je echt nog maatregelen nemen. Kan je nu niet halverwege stoppen. Uh, dus wat Hoeveel wij geld moeten er bijna wegen? Hoeveel geld moet er nog extra naar wegen? Uh, nou, ik heb dat cijfer niet direct in mijn hoofd. Maar uh, je moet je voorstellen dat op een aantal knooppunten in Nederland nog flink wat moet gebeuren. Dus dat kost je gewoon een paar miljard om daar uh, stevig verder door te pakken. De VVD heeft uh, in het verkiezingsprogramma staan elk jaar 250 miljoen euro extra investeren in nieuwe wegen. Dat was, uh, meen ik uit mijn hoofd in het vorige verkiezingsprogramma, 500 miljoen per jaar. Met andere woorden, die schroeven het ook terug. Ja, maar ze gaan wel door. Ja. En uh, Het kan dus niet zo zijn dat je nu zegt: ik stop halverwege. Ja. en ik ga vervolgens naar een systeem van heffing van een sector in de economie, transportsector, die het op het ogenblik erg moeilijk heeft. alleen al door de crisis. Ja. Er is de afgelopen twee jaar 7,5 miljard geïnvesteerd in wegen, spoor en vaarwegen. 7,5 miljard dat is de helft van wat we moeten bezuinigen. Of uh, nog iets minder zelfs, maar ongeveer in die orde van grootte. Dan is het toch ook wel een keer klaar. Ja, dat hoop ik over een paar jaar. Nee, en maar we zullen ik we zeggen, echt... dan is er, er moet nu ook geld naar andere sectoren. Ja, hè? maar wat... dat gebeurt dus ook. Hè? Als je kijkt naar het topsectorbeleid... wat we met het uh, vorige kabinet, noem ik het maar, hebben afgesproken. Je moet voor de belangrijke sectoren in de Nederlandse economie... moet je door gaan pakken. Ja. Dus ook een, een high-tech materials, denk aan de regio ja. Eindhoven... of chemie of wat dan ook. Ja. Daarvoor is het essentieel dat het logistieke systeem van Nederland goed werkt. Dus ja. dat zowel binnenvaart, rail als uh, weg... dat de goederen op een goede manier vervoerd kunnen worden. En dat mensen in hun eigen auto op een plezierige manier... naar hun werk uh, kunnen of kunnen recreëren. U pleit ook voor meer Europa? Ja, wij pleiten in ieder geval voor een zodanig Europa... dat uh, de doelstelling die we hadden, grenzen open... Ja. Iedereen moet vrij door Europa kunnen reizen, maar ja. ook economie kunnen bedrijven, ondernemerschap kunnen ja. invullen. Ja. Ja. Uh, daar zijn we groot voorstander van, dus allerlei Onder beperking. een Europese regering, want dat was gisteren het nieuws, namelijk dat de uh, liberalen in het Europarlement samen met de Groenen optrekken nu en met een voorstel zijn gekomen. Als we nu niet uh, echt doorpakken in Europa, wordt het helemaal niks meer. Namelijk een Europese regering, een Europese uh, belastingstelsel, alles dus op één hoop. Kijk, uh, dat laat ik graag aan de politiek over. Maar ja. ik zeg als, ja. ik zeg als, als pleitbezorger van, van een gezonde economie... dan ja. uh, zeg ik, zorg er nu voor dat je in Europa... wat we dan heel mooi noemen een level playing field hebt... Waardoor de ondernemers waar ze ook zitten, in welk land ze ook zitten... op een goede manier zaken kunnen doen. De werkgelegenheid kunnen dienen. En we praten over grote belangen voor werkgelegenheid. Uh, dan moet je niet weer discussies gaan voeren over een Europese regering... waar we twintig jaar mee bezig zijn. Dan moet er nu spa in de grond hard gewerkt worden aan dat Europa... wat we eigenlijk met z'n allen bedoeld hadden te gaan vormen. En hoe groot is de kans tot slot dat die onderhandelaars... en de informateurs die brief krijgen en hem lezen... en, en met een hele grote gaap zeggen... daar heb je die zakkers weer met zijn uh, transport... Nou, ik kan u verzekeren dat het niet bij de brief is gebleven ah, en zal blijven. Wat hebben we uh, nog meer gedaan dan? Nou, we hebben natuurlijk stevige contacten ook met de verschillende politieke partijen. Ja. De, he, de, zowel Transport Nederland als de Evo ja. zijn natuurlijk organisaties die uh, wat we mooi gezond noemen lobbyen. Ja. Dus we doen ons verschrikkelijke best. Ja. Hebt u contact gehad met de informateurs zelf? Uh, ik heb in ieder geval wel contact gehad met de partijleiders van verschillende partijen. Ook van degenen die daar onder onderhandelingstafel zitten? Nou, uh, zeker. En wat uh, zijn meneer Rutte en wat zijn meneer Samson? Nou, kijk, laat ik het als volgt formuleren. Um, die verwezen nog even naar de tafel uh, waar ze samen aan zitten. Ja. En hebben kennis genomen van mijn waarschuwingssignaal. Ja, en, en in welke bewoordingen heeft de minister-president, de, de minister-president, minister dan. ...kennisgenomen van uw waarschuwingssignaal? Uh, aangegeven dat uh, ze daar serieus naar gaan kijken. Ja? En niet alleen kijken, maar dat daar, daar komen we beslissingen aan. Ik ja. ben het ermee eens dat op een gegeven moment... ...dat je moet kiezen en niet ja. moet gaan zitten zalven met elkaar. Er moet stevige keuze gemaakt worden. Dat zijn niet um, goed joh, goed joh. Ik neem het mee. Uh, hij weet wel uh, wat de belangen zijn. Ik heb er wel vertrouwen in. En ik hoop van harte dat de heer Samson. En dat is soms lastig hè. Als dus er in je verkiezingsprogramma ja. uh, iets anders staat. Maar ik wil nog zo graag weten wat hij zei. Ja, nou, in ieder geval zullen we afwachten waar de heren straks mee komen. Dat vind ik essentieel. U houdt het slot op de mond wat dit betreft. Ik ben benieuwd waar ze mee komen. Uh, en dan uh, hebt u ongetwijfeld weer commentaar op het resultaat, denk ik, of niet? Nou, ik hoop in ieder geval van harte dat we met z'n allen in Nederland goed aan het rijden blijven. Ja. En dat men ziet dat dat logistieke systeem, die transportsector, echt van wezenlijk belang is voor ons allemaal. Alexander Sakkers, de voorman van Transport en Logistiek Nederland. Ik dank u wel voor uw komst. Heel graag gedaan.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 Ja, goede doelen maken massaal gebruik van straatwervers. Dat uh, levert een hoop irritatie op, maar ook heel veel nieuwe donateurs. Ondervond ook verslaggever Niels de Jager. Hallo meneer. Mag ik misschien even, eventjes lenen? Nou, heel eventjes dan. Heel eventjes. Nou, ik sta hier samen met uh, mijn collega, nog uh, 100 andere studenten, uh, voor het Rode Kruis. En momenteel hebben wij namelijk een hele leuke campagne. Dat is twee maanden geleden begonnen. Dat is namelijk in Syrië. Lekker aan het winkelen in het centrum. En ja hoor, een meisje van een goed doel wil mij donateur maken. Eerst legt ze netjes uit wat voor goed werk het Rode Kruis allemaal doet in Syrië. Maar dan komt de hamvraag. Het gaat namelijk om een kleine donatie per maand. Ik zeg niet dat je dat moet doen tot je oud grijs bejaard en achter geranium zit. Helemaal niet. Gewoon een paar keer meehelpen voor een klein bedragje per maand. Rick en Mitra hebben een tijd ditzelfde werk gedaan. Als straatwerver voor een goed doel dus. En ze vertellen welke trucjes ze hanteerden om ons over te halen om te geven. Bij sommige mensen dat loop ik echt 100 meter mee. Omdat ik op een gegeven moment weet, uh, ben je aan het zoeken naar die zwakke plek waardoor ze blijven staan. En bij andere mensen heb je meteen in de gaten en zo resoluut dat je denkt van oké, okay, jammer. Lang blijven vast houden en blijven kletsen. En dan kwek je een soort goodwill. Het geeft een soort sympathie. En dan kun je heel moeilijk weglopen zonder... Die, iets voor diegene nog, nog te betekenen en dus lid worden van dat goede doel waar diegene voor staat. onderwijs begin je heel rustig met alleen, nou, we hoeven nog geen beslissing te maken, maar we kunnen wel vast uw naam opschrijven. Oh, waar woont u? Nou, dan ga je een beetje van het onderwerp af, ga je van het formulier, bent u getrouwd, heeft u kinderen, een beetje het leuk, dat leuke verhaaltje ophangen. En dan ga je langzaam vul je steeds in, steeds in, en op een gegeven moment ben je bij, nou, hoeveel jaar, tussen mond en lippen door, hoeveel jaar wilt u eigenlijk uh, ons ondersteunen? Nou, ik heb u net uitgelegd hoe het werkt, u weet het werkt, nou, het is heel makkelijk, u uw handtekening. En eigenlijk onbewust laat je die mensen, zonder dat ze er echt specifiek bij de ja- of nee-vraag komen... laat ik probeer je proberen ze uh, in het contract te praten. Kun je je voorstellen dat uh, ik en ook heel veel andere mensen die lekker aan het winkelen zijn... dat best irritant vinden? Daar kan ik me heel veel bij voorstellen, maar op dat moment denk je er daar niet aan. Uh, je wil gewoon het liefst zoveel mogelijk geld verdienen. Dus wil jij, uh, ben jij gemotiveerd om die mensen daarin te praten. Maar als, ik moet eerlijk toegeven, als ze mijzelf aanspreken, dan uh, ben ik er ook zeker niet van gediend. Zeker niet op het moment als ik lekker aan het winkelen ben met mijn vriendin of uh, iets in die richting. Barbara Hellendoorn is hoofdfondsenwerving van KWF... dat in Nederland het meeste geld inzamelt. Ze begrijpt de irritatie dat je op straat steeds weer wordt aangesproken. Het zou prettiger zijn om te zeggen... nou weet je, we gaan gewoon één keer per jaar gaan we met een straatwerving... Het verversbureau in zee en gaan we ergens straatwerven. Maar het probleem kanker is zo groot... en de behoefte aan geld voor onderzoek is, zeker met de terugtredende overheid... is zo enorm dat wij eigenlijk alle zeilen bij moeten zetten... Om die inkomsten te kunnen genereren en om. Uh, uh, ja, en dat betekent dus dat je, dat je ook fors inzet op straatwerving. En dan heilig het doel de middelen. Het doel heilig de middelen, als je daarbij alles doet wat mogelijk is om irritatie te voorkomen. Want dat is natuurlijk in ieders belang. Want ho hoe werkt dat? Uh, uh, die, die wervers die worden namelijk aan, krijgen instructies mee, of worden zelfs van deel opgeleid. Uh, wat, wat voor een boodschap geven jullie die mensen mee? Ze worden zeker opgeleid en uh, ze worden ook getraind op reacties die ze kunnen verwachten uit de markt. En ze worden zeker getraind op als iemand aangeeft dat hij geen zin heeft in een gesprek. We moeten ook beslist niet uh, uh, daarop doorgeduwd worden. Dus we proberen aan alle kanten om die straatwervers uit te leggen dat terughoudendheid uh, uh, geboden is. Toch als ik op een uh, gemiddelde verjaardag even uh, uh, het hierover ga hebben... Er zijn heel veel mensen die een andere perceptie hebben ervan. Is dat dan net die, die ene uitzondering die, die eigenlijk niet de bedoeling is? Ik vind het heel moeilijk om hier een antwoord op te geven. Um, het percentage klachten is heel erg laag. Dat betekent niet dat we geen klagers hebben. Natuurlijk hebben we klagers. Nou, de overgrote deel doet het wel netjes. Het is echt een heel klein percentage mensen wat gaat klaar. Ja. En Ze uh, zijn ook onpartijdig, dus ze kunnen ook elk land binnen. Terug bij de straatwerver van het Rode Kruis, die mij als donateur wil binnenhalen. Ja, of ze een trucje toepast, weet ik niet, maar ze krijgt me wel om. Ja, oké, okay, uh, uh, is goed. Ja, helemaal uh, top. Ik tuin er toch in. Goed. Gaan we dit formuliertje. Ik kan ze veel invullen. De oud-straatwervers ik en Mitra vinden het inmiddels ook behoorlijk irritant... om steeds weer op straat achterna gerend te worden. Maar als geen ander weten zij hoe je ze moet ontlopen. Uh, ja, als je ze ziet aankomen en ze zoeken oog, oogcontact, want dan, als jij oogcontact maakt dan lijkt het al alsof je geïnteresseerd bent, dat moet je in eerste plaats niet doen. Wat ik altijd doe is, ik zeg, ik ben al lid van jullie, maar uh, goed werk. Dan geef je die jongen of meisje ook nog een beetje een goed gevoel mee, hè, want zo sociaal ben ik dan ook wel weer. Maar dan uh, heeft hij ook een reden, uh, dan, dan kan hij ook zeggen, oh, ze is al lid, dus... En dat is dan niet zo? Niet altijd, nee. Nee, daar mag je best wel over liegen, vind ik. Dus eigenlijk de beste manier om van een straatwerver af te komen is een leugentje? Een leugentje om mijn eigen best wel, ja. Zou je het nu nog kunnen doen, dat werk? Nee, absoluut niet. Nee. Ik sta er niet, uh, niet meer achter. Achter de manier waarop uh, dit wordt aangepakt en uh, de manier waarop mensen uh, aangesproken Oi. worden. Ik heb jou één minuutje nodig. Mag dat. Vandaag staan wij uh, namens Drooi Kruis. Morgen. Behalve irritant is straatwerven ook heel duur. En mensen weten niet dat dat 80 euro kost. Uh, dus als ze één donateur werven, krijgt ze een bureau daar 80 euro voor. Uh, de meeste mensen geven ongeveer 5 euro per maand. Dus dan moeten ze minstens anderhalf jaar donateur blijven. Wil dat goede doel daar überhaupt winst op maken? Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland. Straks ben je paranormaal begaafd en kun je dat ook nog eens wetenschappelijk bewijzen? Dan maak je kans op 1 miljoen euro. Eerste ochtendhumeur. hier is Mart Smeets. Ik zeg het eerlijk en recht uit het hart. Ik kom graag op Curaçao. Ik houd van de temperatuur van de lucht en het water. De taal van de mensen klinkt als een mooi lied... En er hangt een voile van lichte luiheid over alles daar. Ze noemden het vroeger Islas Inutiles. De vertaling hoeft niet. Het is daar goed toeven als je op doortocht bent, zegt men. Is dat koloniaal denken? Ik ken mensen die hun hele hebben en houden over hebben laten varen... en daar nu als 21 ste eeuw avonturier's leven... met altijd koude chardonnay in een glas, met een Audi onder de kont en in met hoge muren omgeven prachthuizen. Kijk, daar op die berg woont Berry Hey. Wat? Koloniering? Ja. Op een of andere manier lopen de oorspronkelijke inwoners... van dat prachteiland altijd een paar pasjes uit de maat. Bestuurlijk is het er een stal. Financieel klopt niet alles. Afspraken worden niet altijd nagekomen... en zaken doen vraagt om goed bestuderen van de kleine lettertjes. En denk niet dat alles snel te regelen is. Het is een heleboel manjana morgen. En nu is het crisis. De oude minister-president wil niet weg. De nieuwe heeft de tijd. De vraag is, moeten wij ons daar nu zorgen om maken? Moeten wij iets gaan doen? Het is immers onze eeuwige erfenis, denk je dus als oprecht-democraat. Kijk, we hebben daar eeuwen gezeten. En wat is er in al die eeuwen met Curaçao gebeurd? Het eiland ligt nog onbewogen dicht bij Venezuela... En daar zeggen ze, afblijven. Curaçao kost je alleen maar geld. En wij, Nederlanders op afstand, moeten wij helpen? We weten dat Curaçao in een rijtje thuis hoort. Aruba, Bonaire, Curaçao. Maar zo makkelijk is dit ABC'tje van de huidige problematiek niet op te lossen. Moeten we het zelf doen? Of laten we het aan de mensen daarover? Ik zou zeggen, regel het snel, want over vier weken wil ik er weer zijn. In vrede, het liefst.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 Jorassin, Les champs élysées Het is uh, vijf minuten voor half elf uur luistert naar de KRO op Radio 1. De Belgische Sisyphus-prijs... Cicif die wordt uitgereikt aan mensen met een paranormale gave... is dit jaar extra interessant. De paranormale winnaar kan namelijk 1 miljoen euro verdienen... maar dan moeten die gave wel eerst een wetenschappelijke test overleven. Jan-Willem Nienhuis, goedemorgen. U, u bent van de stichting Skepsis. Ja, klopt. En u hebt er zin in, zou te horen. Um, is, er überhaupt wel, is de wetenschap wel ver genoeg om dit uh, aan te tonen? Ja, hoor. Oh, Want, ja? Um, uh, dat zal ik u uitleggen. De paranormale gaven die de mensen uh, typisch uh, mee voor een aanmerking komen, ja. dat zijn paranormale gaven die die mensen zelf tegen betaling uh, regelmatig vertonen uh, voor klanten. Ja. Dus als ze het voor klanten kunnen, waarom dan niet eventjes een vlug een miljoen uh, meegenomen bij ons? Ja, wat moeten ze bewijzen dan? Nou, dat ze kunnen wat ze claimen. Ja, en hoe gaan ze dat bewijzen? Nou, daar bedenken ze zelf maar een test. Maar laat ik een voorbeeld geven. Iemand die zegt dat hij um, scheepswakken op 100 meter diepte kan uh, uh, vinden. Ja. Die, uh, nou, wij gaan natuurlijk geen scheepswakken afzinken in de Noordzee om te kijken of, of die gelijk heeft. Ja. Maar wat we wel kunnen is uh, 20 gaten in de tuin graven, daar in sommige gaten een stuk ijzer stoppen en dan de gaten weer dichtgooien. En dan ja. moet u maar zeggen waar het ijzer zit. U bent wel heel sceptisch. Nou, die mensen beweren van alles, dan mogen wij toch zeggen, als je dat kan, dan moet je het eerst eventjes laten zien. Ja, maar goed, er zijn toch mensen die uh, medium zijn en, ja. uh, en, dat is, en, en dat is toch aantoonbaar dat die mensen met berichten komen uh, uit het hiernamaals uh, en, uh, en nog levende mensen soms helpen en boodschappen doorgeven. Nou, dat die levende mensen zich geholpen voelen, dat wil ik niet betwijfelen. Maar dat die berichten uh, uh, van, van het hiernaamhals komen, dat, wij, dat waag ik te betwijfelen. Waarom? Maar, uh, Waarom? Uh, ja, omdat ik, uh, omdat ik de afzender nooit gesproken heb. Nee, maar, maar omdat u ook zeggen... geen medium bent. Wat zegt u? Omdat u ook geen medium bent. Nee, maar kijk, als die mediums zeggen... Die, die mediums moeten bedenken op welke manier ze kunnen aantonen... dat hun berichten niet zelf verzonnen zijn, maar uit de zinnaamhals komen. Ja. En daar, ik ga me niet uitsloven om ook nog die proef te bedenken. Nee, maar goed, er zijn toch allemaal voorbeelden van um, mediums... die uh, berichten doorkrijgen die alleen maar uh, van een overledene kunnen komen... omdat het bijvoorbeeld informatie is die alleen maar tussen... Uh, de nog levende en de overledene speelde? Uh, uh, Zulke verhalen worden wel rondverteld, ja. maar uh, het is uh, algemeen bekend uit de gogelkunst de, de, de, de en het mentalisme en, uh, enzovoort... dat er tal van manieren zijn om mensen het gevoel te geven ja. dat je iets van ze weet wat niemand anders kan weten. Zo weet ik bijvoorbeeld van u dat u buitengewoon kritisch bent en zich geen oor laat aannaaien. En als u nou zegt tegen mij, tjonge tjonge hoe wist u dat nou, dat heeft niemand mij ooit verteld... Dan, uh, ja, dan lach ik een beetje. Ja, maar ja goed, ik werk voor de radio en voor de televisie. Ja. Dus dat is niet zo moeilijk. <laughs> ja, ja, u hebt gelijk. Ja. <laughs> goed, als ik u zo hoor, dan, uh, dan gaat u die prijs helemaal niet uitreiken... want u bent helemaal niet uh, overtuigd dat het kan. Nou, er bestaan al vreselijk veel, Dat kunt u op internet gewoon opzoeken... Uh, di van dit soort van prijzen. Uh, onze vriend uh, James Randi in de Verenigde Staten... ...loopt met een iets kleinere prijs uh, al, al, al, al, ik weet niet hoe lang rond, sinds een sinds jeugd. Ja. En die heeft ook nog nooit een prijs uitgereikt en die, heeft, uh, die, die, die, die doet al heel lang mee. En wij van Skepsis, en trouwens Skep, die Belgische club, die heeft ja. ook uh, uh, een wat kleinere prijs al heel lang aan de aanbieding. Daar komt nooit iemand op. En uh, ja, af en toe komt er iemand op, maar wij, wij van Skepsis hebben ook wel... Uh, uh, diagnostische tests, spiertests, uh, electroacupunctuurtests, ja. die uh, worden op, op grote schaal aan patiënten aangeboden. Ja. En, uh, de, maar uh, ja, even, eventjes laten komen kijken dat het, dat het, dat het iets voorstelt, dat van, is er niet bij. Nee, maar vandaar mijn vraag, dus misschien is de wetenschap wel niet zover dat uh, we het kunnen bewijzen, omdat gewoon de methode nog niet ver genoeg nee, is. Nee, die methode zijn uh, heel, die, die mensen die komen, die zeggen, kijk eens, als u een uh, flesje zout water in uw hand houdt, dan kan ik aan de hand van uw spierreacties voelen of het zout water is of niet. Nou, dan kun je toch gewoon nagaan of dat... Uh, dat probeer dan honderd keer en dan blijkt dat ze ongeveer vijftig keer het goed hebben en vijftig keer fout. Goed. We zullen afwachten of er iemand is die die prijs wint. Jan ja, Willem ja. Nienhuis van de Stichting Skepsis. Ik dank okay. u wel. Het is half elf, dames en heren. Goedemorgen. Ja, dag. Dag. Het is half elf, uh, dames en heren. Einde van deze uitzending. Snel door nu naar lijn 1. Naida, ergens in het zuiden van het land, geloof ik. Goedemorgen, Sven. Ik sta hier bij de PPP Group, de eigenaar van de beruchte Supertrawler... die in Australië zou gaan vissen, ja, totdat Greenpeace er een, stuk, een stokje voor stak. Vandaag hun verhalen over politieke spelletjes... en over de macht van de groene maffia. Maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Voetbalbond KNVB heeft er afgelopen jaar ruim 3600 nieuwe leden bij gekregen. Bijna 1,21 miljoen mensen zijn nu lid. Een record in de 123-jarige historie. De ledengroei komt vooral door de toename van het aantal vrouwen en meisjes, zegt de KNVB. Om de Europese kerncentrales veiliger te maken is zeker 10 miljard en mogelijk 25 miljard euro nodig. Dat blijkt uit uitgelekte resultaten van een stresstest die werd gehouden naar aanleiding van de ramp in Fukushima. De benodigde aanpassingen in Borselen vallen volgens kenners relatief mee. Het aantal werklozen in Spanje is opgelopen naar 4,7 miljoen. De afgelopen maand kwamen er 80.000 werklozen bij. De stijging valt samen met het eind van het toeristenseizoen. Ook vorig jaar steeg in Spanje de werkloosheid na de zomer. Maar de stijging is dit jaar groter. En het cruiseschip SS Rotterdam verhuist mogelijk naar Oman. De verbouwing van het oude schip van de Holland-Amerika-lijn kostte veel meer dan gedacht. En eigenaar Woonbron is gedwongen het schip te verkopen. Volgens Woonbron is er wel belangstelling uit Nederland... maar kan alleen een heel goed bod vertrek naar Oman voorkomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Vandaag het verhaal van een schip uit Katwijk. dat in een paar weken tijd wereldberoemd werd. Beter gezegd, berucht werd. Het schip met de naam Abel Tasman zou de Australische wateren compleet leeg vissen. En daarbij een spoor van ellende achterlaten. Door middel van een noodwet verkwam de Australische regering dat de lijnen werden uitgeworpen. Maar achter het groene verhaal van de lege zeeën en onacceptabele bijvangst schuilt ook een heel ander verhaal. Het is het verhaal van een Nederlands familiebedrijf, rederij Parlevliet en Van der Plas. Grootvader, vaders en zonen. Samen veroveren zij de wereld. 1500 werknemers en een omzet van maar liefst 500 miljoen euro. Zij zorgen voor werkgelegenheid voor onze vissers. En voor belastinggeld, voor de schatkist, de onze namelijk. Vandaag in lijn 1 hoort u het verhaal van een Katwijkse wereldspeler... in de visserij die het aan de stok kreeg met Greenpeace. En de schepen in de ochtend vertrekken naar de zee. Blijven wij hier achter of gaan wij met ze mee? Er zijn stiltes, er zijn stormen, er zijn schepen die vergaan. Maar ik wil nog één keer tot het einde van de wereld gaan. <tiedert> Ja, Stef Bos zingt het. Ik wil nog één keer tot het einde van de wereld gaan. Bij mij in de bus, Diek Parlevliet, directeur van de PP-groep. Tot het einde van de, van de wereld gaan, zoals Stef Bos dat zegt. Is dat een stroom van een jongen uit een vissersfamilie? Het is, een, het is een, inderdaad een droom. Zeker als je jong bent, dan wil je graag de wereld in... en wil je ook nieuwe water ontdekken. En dat is ons aardig gelukt in, in de laatste twintig jaar. Was dat ook uw stroom altijd? Ja, de wereld bereizen was altijd wel mijn droom, ja. En hoe oud was u toen u voor het eerst die wereld introk? Uh, toen was ik een jaar of twintig. En onze vader zei van... Uh, gaan jullie maar kijken waar, uh, waar je vis kan verkopen en waar je vis kan vangen. En welk land werd het eerste land? Nou, we, zijn, uh, in 19, uh, uh, we zijn hier in Europa eerst begonnen. Uh, dus er, vanuit Nederland uh, zijn we naar Duitsland uh, gegaan. En hebben schepen, uh, rederijen daar opgericht in Duitsland. Uh, en zijn daar van Duitsland uit weer verder naar andere landen in Europa gegaan. En in 1995 zijn we ook begonnen met visserij in Mauritanië. Ja west, west afrika Want wij is de zijn. Dat zijn twee families. Hè? Want PP Group. dat klinkt bijna als een of andere soort. Ja, grote multinational. waar geen man, mensen, maar allemaal robots achter zitten. Maar PP staat voor Parlefleet en Van der Plas. Twee families. Twee families die samen het grootste visbedrijf van Nederland zijn. Vloot van 125 schepen. omzet van 5... 25. 25? Ja. Oh, dat is ineens een stuk minder. Ja, maar het zijn er maar 25. <laughs> maar nog steeds is dat heel veel. Het, het is redelijk veel. Voor, voor Nederland uh, zijn wij de, een van de grotere, of de grotere spelers. Ook van Europa. Ook van Europa. En die twee families, hoe ontstond dat huwelijk? Nou, uh, onze <tus> grootvader en overgrootvader over waren altijd al haringvissers. Mm -hmm. en, uh, uit Katwijk? Uit Katwijk, ja. Uh, waar de haring werd aangeland op het strand met uh, bomschuiten. Een Bombschuit is een platte... Een, een platte bodem, uh -huh. zodat het schip ook uit uh, stand opgetrokken kan worden met paarden. En uh, dus al twee of 300 jaar, uh, 250 jaar zitten onze familie al in de haringvisserij. Zo. Uh, maar in de Tweede Wereldoorlog uh, waren alle schepen uh, door de Duitsers meegenomen naar Duitsland. Dus na de Tweede Wereldoorlog stond de familie zonder, uh, zonder schepen en moesten we toch verder. Uh -huh. En onze vaders... Uh, <coughs> Paraviet en Van der Plas euh, hebben besloten om 1949 samen te gaan. Die twee waren zwaarers van elkaar. Ja, dus toch familie ook. Toch familie, ja. En die zijn met een, uh, met een oude vrachtwagen en, uh, en 100 gulden handelsgeld zijn ze een nieuwe zaak begonnen. PP, zogezegd. Zo, zo en u heeft het bedrijf overgenomen, want wanneer bent u directeur geworden? Uh, wij hebben het bedrijf overgenomen in 1985. <kwijnt> en dat, zijn dan, dat bent u dan en... Jan, Jan van der Plas, uh, Nico Parovliet en Anton van der Plas. Dus ook de zonen erbij? Nee, dat zijn, dat zijn, dat zijn, de, dat zijn de twee Parovliet en twee van der Plassen. Jeetje, maar ik, tegenover mij zitten nu ook twee zonen. Dat is de derde generatie, hè? En de opa's, leven die nog? De ene opa, mijn vader, leeft nog. En uh, opa van der Plas, die leeft niet meer. En uw vader, hè? want hoe oud is die nu? Die is 86. 86, is die nog bij? Die komt elke dag op de zaak, s morgens een kopje koffie doen. Ja. En om vijf uur komt hij een glaasje wijn Hoe reageerde hij toen ineens uw bedrijf Parlervliet en Van der Plas wereldnieuws werd? Op een niet zo net, positieve manier? Ja, die, die begrijpt dat niet. Uh, die zegt, we houden ons nog allemaal aan de regels. En uh, waarom uh, doen ze zo moeilijk? Als je aan de regels houdt en je vist uh, uh, dat wat je mag vissen... Uh -huh. die, die begrijpt er absoluut helemaal niks van. Was die boos? Boos en, uh, en hij kon het niet begrijpen. En u heeft, want we gaan het, het probleem is dus... U boot in Australië dat grote schip van wat is het, 142 meter. Uh, dat mocht van de Australische regering mag in ieder geval vooralsnog niet meer vissen in Australische wateren. Maar dat is niet uw project. Want u heeft mij verteld, de twee jonge heren tegenover mij, de twee zonen, dat is eigenlijk hun babytje. Dan geeft u het over aan die jongens, gaat het meteen mis. Nou, dat zou ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel weer een challenge. Ook weer een jongensdroom voor hun... Ja. Dat ze uh, naar, Australi nou, naar Australië zijn gegaan. En uh, dat project uh, hebben opgezet. Het schip is uh, daar naartoe verkocht. Met een joint venture partner uh, hebben ze dat uh, opgezet. Want dat moest, hè? Want uh, om te kunnen varen in die Australische wateren. moet je varen onder Australische vlag? Uh, als je vist uh, in Australië. moet ja. je onder Australische vlag. En het schip is daar in een Australische rederij uh, uh, ondergebracht. Ja. Jongens. Dirk, Jan en Dirk. En even nog een keer goed doen. Jij bent Dirk, Jan. En dat is dan Dirk Jan Parlevliet. Dus de zoon van u. Uw zoon. En jij bent Dirk. Dat is en correct. jouw vader is naar huis, want hij was een beetje ziek. En dat is dan van der Plas. Dat is correct. Kijk, ik weet precies hoe de familieverhoudingen zijn. <laughs> ja. Maar ik begin even bij jou, Dirk. Uh, jullie baby. Ja. Geen lang leven, hè? Ach ja, ik bedoel, uh, uh, het is mm. al niet voorbij, laten we dat zo zeggen. Mm -hmm. uh, uh, wat ging er mis? Nou ja, wat, wat, wat ging er mis? Eigenlijk alles ging, ging, ging goed. Uh, wij zijn in, even uh, in de achtergrond, we zijn in januari zijn we voor het eerst benaderd. Of we interesse hadden om uh, eventueel te gaan kijken, om te gaan vissen in Australië. Mm -hmm. uh, en wij zijn daar dan, eigenlijk met z'n tweeën... zijn we er gezamenlijk naartoe gegaan van... joh, uh, zou het wat worden? We gaan gewoon kijken. En het, uh, als het niks wordt, hebben we in ieder geval een leuke, leuk weekje in Australië gehad. Ja, en met z'n tweeën is dan met Dirk? Met Dirk-Jan. Met Dirk-Jan. De twee jongens. Ja. Jullie zijn dertig? Uh, ik ben Oké. Vijfendertig, drieëndertig? Oké. Zo 30, jong. Ja. <laughs> maar in ieder geval, wij zijn daar naartoe gegaan. En uh, we hebben alle spelers ontmoet op de markt. Iedereen uh, ja, die van belang is. Uh, uh -huh. Maar het belangrijkste was de overheid. Dus wij hebben... Uh, we hebben een goede, goede ontmoeting met de overheid gehad. We ja. hebben onze intenties verteld. En eigenlijk heel simpele vragen. En wat waren jullie intenties dan? Nou, uh, precies zoals het project was, een, een schip daar naartoe brengen en te gaan vissen. En onze, eigenlijk de, de belangrijkste vraag van ons hele bezoek was, ja. zijn, zijn we welkom? En uh, ja, dat, werd, dat werd gewoon bevestigd door de, door de overheid op dat moment. Jullie zijn welkom, mits jullie aan de regels zouden. Ja. Dus ja, dat was voor ons eigenlijk ja, een, een duidelijk signaal. Van jongens, dit is goed. En Dirk-Jan, vlak daarna bleek, jullie zijn helemaal niet zo welkom. Nee, dat klopt. Ik bedoel, we zijn, uh, uh, zoals Dirk heb verteld, we hebben een uh, zogenaamde consultatieperiode hebben we, hebben we gevolgd in Australië. En wat uh, is dat? Nou, dan hebben we alle stakeholders gedurende een, twee maanden hebben we geïnformeerd over het project. Ja. Geïnformeerd wat, uh, wat de doelstellingen zijn. En... Uh, dat hebben we samen gedaan, dus, dus, dus met de juiste stekels, de biologen, de ja, overheid. Dus alle mensen die belang dus, hebben in die hele vissersindustrie, iedereen in, heeft ernaar naar. De vissersindustrie plus de NGO's. De overheid de, en de, de, de, de industrie op zich, die was heel positief over het project. Ja. Want laat ik wel meer over het project vertellen. Het project <coughs> die, uh, dat houdt in dat we 18.000 ton quota toegedeeld hebben gekregen. Of dat, uh, dat onze partner heeft, dat sinds jaren heeft, dat, uh, heeft hij dat bevist in uh, Australië. En 18.000 ton quota. 18.000 ton quota. Van. Kun je dan even uitleggen wat, wat is die quota want die quota wat houdt het precies in? Nou, een quota is een, uh, is een hoeveelheid vis die je mag vangen. Ja. Dat wordt, wordt vastgesteld door biologen, uh -huh. die zeggen van er zit een bestand in de, in de oceaan, zeg ja. maar uh, 300.000 ton, en daarvan mag een percentage worden gevangen. Zeg maar, dat is de ja. rente uit, uh, uit de oceaan. En dat wordt in Brussel, wordt dat met allerlei ministers over de hele wereld gezamenlijk afgesproken? Nee, dat wordt, nee? Dat wordt in dit Waar? geval wordt dat door de Australische okay, wetenschappers we ging het over de quota van Australië. Wordt dat, wordt dat okay. vastgesteld. Ja. Dus daar heeft Brussel niks mee te maken. Dat is gewoon puur zang Australische uh, binnenlands uh, besluit door, de, ja. door, de, door lokale wetenschappers. Dus die, uh, die hebben een quota vastgesteld volgens een van de meest conservatieve rekenmethodes. Ja. En dat quota is uh, tot voor enige jaren is dat, is dat ook bevist. Maar is het allemaal, uh, uh, allemaal gebruikt voor de, de zogenaamde vismeelproductie. Dus dat is, uh, is voer voor zalm bijvoorbeeld. En wij hebben gezegd samen met onze partners dat kunnen wij beter doen. Wij, wij, wij, wij maken daar een product voor voor menselijke consumptie. Oké, okay, twee dingen dan. Eerst even die quota. Hebben jullie je gehouden aan die quota? Wij respecteren wij altijd een quota. Ik bedoel, dat is, dat is een van de regels van ons bedrijf. Maar dat doet ja, daar eigenlijk. Hebben jullie natuurlijk nog, in Australië konden jullie niet gaan vissen. Maar in principe houden aan de quota dat is iets wat jullie gewoon doen. Ja, dat is voor ons iets logisch. Ja. Ik bedoel, dat is net zozeer dat je niet te weinig belasting betaalt. Of dat je je ja. aan, aan alle wat regels houdt. Maar dat is dan houdt. nu het probleem? Het probleem is dat, dat, dat mensen in Australië, vooral dus, dus de, dus de groene, de bepaalde mm -hmm. NGO's... die zijn van mening dat, dat zo'n grote boot de, de oceaan van Australië gaat leegvissen. Terwijl wij zeggen dat kan helemaal niet. Want de wetenschappers hebben een quota vastgesteld. En, en als je dus, je daaraan ze, houdt kun je hem niet leegvissen. Dan nou kan je hem absoluut niet leegvissen. Dus wij, om eerlijk te zeggen, net zoals mijn opa, ik, snap wij het uiteindelijke ja. probleem niet erg. Want die, dat leegvissen, dat zie je ook in allerlei artikelen terug. Steeds wordt gezegd ze willen die zee leegvissen. Maar ik dacht, en nou weet ik niks van vissen. Maar het eerste wat ik dacht is als, als vissen is waar je van moet leven, dan ga je toch niet die zee leegvissen? Nee, Want dan heb je niks meer te vissen. Dat is correct. Dat is uh, nogal erg korte termijn politiek. Ik bedoel, wij, wij zijn er al uh, sinds 1949. En onze uh, grootvader daarvoor. Ja, wij willen dit nog doorgeven aan onze kinderen en aan hun kinderen. Ja. Dus wat is voor ons het belang om nu de zeeën zogenaamd leeg te vissen? En wat is nou het belang? Want jullie vissen in, Afrika, uh, sorry, in Australië. De bedoeling was dat jullie in Australische wateren zouden vissen. Ja. Maar waar gaat die vis dan naartoe? Deze vis die is uh, zeg maar bijna al in het geheel bedoeld voor de West-Afrikaanse markt. Dus voor de armste ter wereld, ja. die eet onze vis. Jullie vissen dus voor de armste van de wereld. Maar rond Afrika ligt toch ook gewoon zee? Waarom vis je dan niet in Afrika? De, wij vissen ook voor de kust van Mauritanië, Marokko. Ja. Uh, dat, dat, ge, dat gebeurt onder overeenkomsten tussen, tussen EU en, en die staten. Uh, maar ja, wij zoeken ook verder op de wereld. Waar zijn er nog meer mogelijkheden om te, om te vissen? En Australië, ik zeg, kwam langs en wordt niet bevist op dit moment. Dus ja, wij dachten, dit is goed. Ja. Hier, kunnen, hier, kunnen we, hier kunnen we iets maar opzetten. Maar dat is dan toch een beetje raar. Jullie vissen voor de armsten, zoals je dat zegt. En nou ja. wil Greenpeace dus eigenlijk niet dat jullie voor de armsten vissen. Dus Greenpeace neemt het op voor de vissen en laat intussen de arme Afrikanen doodgaan van de honger? Eigenlijk heel cru heel gezegd, maar zo is het wel. Want kijk nou zo, de Afrikanen hebben verder geen geld om vlees te kopen. kunnen, kunnen kip, kunnen zich niet voorloven Het enige wat ze hebben is rijst en een vis. Dat is het enige ja. wat de mensen hebben. Maar nou vertelde jij mij voordat we in de bus kwamen iets waar ik wel van schrok. Ze hebben wel vis, de Afrikanen, maar dat is dure vis die alleen wij kunnen betalen. Dat is correct. Uh, met name voor de kust van Nigeria zit, er, zit er met name veel uh, kreeft en, uh, en uh, de garnalen. ja. En die duur, dat zijn dure, dure soorten. En die worden allemaal geëxporteerd naar Europa. En dat zijn dure soorten omdat daar te weinig van is. In feite moet je het zo zeggen, ja. En die visserman daar, de lokale Nigeriaans visserman, kijkt over je: wie betaalt het meest voor mijn vis? En die denkt ook niet van. Ja, het is gewoon allemaal handel, hè? want ik toch, dan ligt er ja. dus gewoon zee voor je deur. Dan kan je naar zitten en dan kan je in zwemmen. Ja. Maar wat daarin zit, kun je dus niet eten als Afrikaan, omdat het duur is. En dat kunnen wij dan hier wel eten. Ik blijf dat toch. Daarnaast moet ook gezegd worden dat de vis die wij leveren aan, aan, aan Nigeria, die zwemt daar niet in die water zelf. Ja. Ook in Nigeria? Niet. Legt dat eens uit. De soorten zoals uh, horstmakreel, uh, blauwe weiting, dat soort soorten, die zwemmen niet voor de kust van Nigeria. Want die zwemmen weer in Australië? Um, onder andere. Ja. Maar dus, ook in Europa. Dus wat jullie eigenlijk doen is goedkope vissoorten uit Australië, dat was de bedoeling, ja. die exporteren naar Afrika? Ja. Maar waarom, en die Australiërs, maar ook wij zelf, wij willen die makreel niet, hè? Makreel misschien wel, maar in ieder geval de, de soorten die wij zouden gaan vissen, horstmakreel, uh, dat, dat eten mensen niet in, uh... dus eigenlijk hebben jullie voor, voor Europese begrippen gewoon slechte smaak als het gaat om vis. <laughs> Dirk Jan, eet je het zelf wel? Een horsemakreel, een makreel, ja, eet ik graag. Die, en die blauwe, hoe noemde je hem? <laughs> blauwe wijting. De blauwe wijting? Nou, dat is ook een vis die je kan eten, dat is net zo. Ja, maar een... eet jij hem? Ik heb hem gegeten, ja. Dat is best wel een lekkere vis. Maar, maar ik bedoel, in Europa wordt dat in zulke grote hoeveelheden gevangen. Ik bedoel, uh, het punt is, in, in, in Afrika en in, uh, ook in Azië... daar is zo'n grote behoefte aan goedkope proteïne. En dat is een vis zoals uh, horsmakreel en, en blauwe wijting. Ja. Terug even naar de directeur van de PP-group, Diek Parlevliet. Uh, hoe heeft Greenpeace het voor elkaar gekregen? Je zou bijna kunnen spreken van een massa-hysterie van de groene kant. Want intussen ligt uw boot er maar stil en hebben ze in Afrika geen goedkope vis. Ja, dat is correct. Uh, natuurlijk, uh, ja, wij uh, uh, de, de NGO's zijn toch tegenwoordig ook uh, gespecialiseerd in PR. Mm -hmm. uh, uh, daar kunnen wij, eh, zeker met de nieuwe social media eh, wat gebruikt wordt, kunnen wij niet tegenop als. U heeft gewoon geen goed verhaal. Wij hebben een supergoed verhaal. Maar u kunt het dan toch niet goed genoeg vertellen, blijkbaar. Nee, maar het, het negatieve nieuws eh, wordt altijd eh, eerder gebracht als het positieve nieuws. Het positieve nieuws van ons is heel simpel. Wij willen graag alleen de rente eh, opvissen en het kapitaal moet in de zee blijven. Alleen de rente opvissen en het kapitaal moet in de zee blijven. Dat moet u even uitleggen. Nou, dat is toch heel simpel. Als je op de bank 100 euro hebt staan en je krijgt 2% rente... dan kan je maar 2 eurocent opmaken. Dus u vist, de, u vist de zee niet leeg? Wij vissen absoluut de zee niet leeg. Ja. Met name, om een voorbeeld te geven, de Europese wateren... waar altijd wordt geschreven in de krant... De, alle vissoorten zijn overbevist... Er is een uh, paar maanden terug een, een uh, publicatie geweest van uh, de Europese Commissie. Mm -hmm. Waarin staat dat alleen maar 11% van de bestanden van de verschillende vissoorten. is overbewist in Europese wateren. Wat, uh, wat eigenlijk een uh, 11% is een heel klein getal. Dus 89% is gewoon. Uh, is, is de visstand in, in goede visstand. Ja. Maar toch, hè, dit, dit wat u uitlegt kan ik allemaal nog snappen. En toch heeft Q&P's het voor elkaar gekregen. Dus er is dan toch iets aan de hand? Nee, er is daar echt niets aan de hand. Het is gewoon een puur een politiek verhaal. Ja. De, er is daar de Labour-regering uh, in, uh, in, uh, in Australië. Australia. Dat een gedoogregering regering is. En er zijn volgend jaar verkiezingen. En de Labour die staat slecht, uh, erg slechts in de, in de Pols. Mm -hmm. Dus uh, uh, de Groenen uh, hebben uh, druk gezet ja. op de Labour-regering. En die Labour-regering is door zijn knieën gegaan. Ja. En heeft gewoon binnen een week een wet er doorheen gejast. Uh, door, het eerste, door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Wat eigenlijk uniek is. Ja. Uh, ik heb dat nog maar nooit u had in... toch al toestemming van de minister? Wij hadden toestemming. En die toestemming hebben we nog steeds. Ja. Alleen daartussendoor, uh, één minuut voor twaalf... Mm -hmm. hebben ze een wet er doorheen gedaan waarin staat... dat schepen groter als 130 meter de komende twee jaar niet mogen vissen... Ja. op die visbestanden. En uw schip is 142? En het schip is 142. Dus die wet is eigenlijk gemaakt gewoon voor uw schip? Dat. Die wet is alleen voor het ene scheepje gemaakt. Nou ja, scheepje, 142 meter... Maar als je, als je naast een containerschip legt, dan is het echt een scheepje. Ja, en even over die lengte, die 142 meter. Want een familiebedrijf uit Katwijk, honderden jaren vissen jullie al. Kan dat dan niet meer gewoon met kleine visjes? Dat vroeger Barbara en ik kon net af. Of hebben wij gewoon nog het oude romantische beeld? Want nou, waarom dat... moet het zo groot zijn? Ten eerste uh, vangen wij goedkope vis. Dus het moet ook in grotere uh, massas gevangen worden. Maar het kan ook klein uh, als je een, een schip alleen laat vangen. Waarom moet, waarom moet goedkope vis in grotere massa's gevangen worden? Omdat het anders niet rendabel is Aha, om, om dat, okay, om dat dus te vangen. heel veel Er moet moeten grotere ja. kwantiteiten gevangen worden per dag. Het. En die uh, moet dieper de zee in, hè? want die goedkope vis ligt lager. Iets verder weg dieper. in de zee, ja. ja. Verder weg in de zee. Uh, het, schip is, uh, het schip is zo groot omdat wij niet alleen vis vangen, maar ook vis verwerken. Dus er zijn een fabriek op zee. Ja, ja. En, een heel goed, en een groot koelhuis wat in de buik van het schip zit. Ja. Dus eigenlijk twee derde van dat schip wordt gebruikt voor het verwerken en opslaan van de diepgevloren dus, vis. Want jullie besparen de tijd die je normaal aan land zou hebben. Ja, normaal als je de vis aan land brengt dan moet, moet het schip naar, land, naar, ja. naar het land stomen. En moet dan gelost worden en dan wordt het verwerkt in de fabriek en wordt opgeslagen in een koelhuis. Ja, dus en dus, wij dus doen het sneller alles en verser. En verser. De kwaliteit is natuurlijk veel beter als je het gelijk... Hiervast. Maar was het dan niet verstandiger geweest, uh, heren? De, de, de zonen, Parle, Fleet en plas. Jullie idee, jullie baby, was en jullie hebben met allerlei mensen gesproken... was het niet slimmer geweest om een van die NGO's aan je kant te krijgen... door duidelijk te communiceren, dit is vis voor de allerarmste in de wereld? Had je de groenen dan niet een mooi tegengeluid kunnen laten horen? Nou ja, zoals eerder al verteld. Wij hebben ik. duidelijk gecommuniceerd, uh, geconsulteerd met, uh, met, alle, met alle relevante NGO's. Dus ze zijn op de hoogte geweest van ons project. Maar Greenpeace die had al een Europese visserijcampagne. Mm -hmm. uh, daar waren ze al mee bezig. Dus die, die waren al startklaar om een um, volop campagne tegen ons te voeren. Had je dat ook niet kunnen, kunnen zien aankomen? Want je weet, zo'n groot schip... Ik bedoel, dat zorgt er al voor geweldige beelden. Je ziet zo'n groot schip en dan zie je die kleine Greenpeace-bootjes... Uh, had je dit niet kunnen zien aankomen? Ja, maar dit soort schepen worden wereldwijd ook ingezet. Het is ook de enige manier om, uh, om voor de West-Afrikaanse markt uh, dit soort vissoorten te bevissen. De, mm -hmm. de andere alternatief is, is dat je zegt: je gaat met kleinere schepen van de meter 60, 70 vissen. Ja. En je gaat die, die, die, die, die waardevolle uh, vis ga je, ga je reduceren tot vismeel. Dat is een ander alternatief. Hadden we dat waarschijnlijk gedaan, dan had, dan had er geen heina gekrijgd. Maar wij, doen, wij zeggen, wij doen het op een most sustainable manier... door een groter schip ja. in te zetten met een verwerkte dus eigenlijk worden jullie nu gestraft voor goed werk, als ik jullie zo hoor. Dat is correct. Hoe voelt dat dan? Dat lijkt me toch behoorlijk balen. Um, dat druk ik nog zachtjes uit, jou, maar, uh, ja. Dit ja is, dit hoe, is... hoe drukken jullie het uit als er geen uh, microfoons aanstaan? Kloten. <laughs> maar hoe nu verder? Ja, wij zijn, wij zijn natuurlijk uh, aan het overleggen met onze partners in Australië... en zijn we ja, non-stop met elkaar in gesprek van ja, wat zijn de volgende stappen? Ik bedoel, wij, wij hebben, de wet is net aangenomen ja. en uh, we zijn die wet aan het bestuderen. En als dan die wet ligt, mag je ze de komende twee jaar niet gaan varen. Dus dan lig je gewoon stil, dat is verlies. Dat is inderdaad verlies als je stil, als je stil zou gaan liggen. Dus, maar ik zeg, we, we zijn aan het onderzoeken wat zijn de mogelijkheden, wat kan, wat kan niet. Ja. En uh, Ja. Het is nog een beetje te vroeg om daar een uitspraak op te doen. Maar jullie hebben met elkaar gesproken, neem ik aan. Dus wat, wat, Waar denken jullie aan? Hoopt door je wat denk je aan? Nou ja, wat, zou die, wat gaat de eerste stap zijn die jullie nu gaan zetten? We zijn eerst aan het kijken uh, wat, wat, wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden En dat zal uh, begin volgende week. Nou, uh, moet dus, zijn. nou moet u dus als vader moet u gewoon de puin van de jongens ruimen. Nee, nee, nee, nee, nee, dat doen ze zelf. Dat doen, dat doen ze ja? zelf. Maar wat raadt u ze aan? Ach, kijk, we hebben 25 schepen. En als er één scheepje een, een tijdje stoplegt, dan is er niks aan de hand. <laughs> dus uh, dat, kom, dat, uh, oh, dat probleem komen, komen we ook overeen. Ja. Gisteren zei je in het uh, Financieel Dagblad... Uh, die overigens een goed stuk hebben geschreven over... Uh over PP Groups, daar zei Charles Huiskens. hij is gespecialiseerd in PR voor bedrijven die in een crisis raken... die zei, jullie gaan dit, ge gaan dit gevecht niet winnen. Bent u het met hem eens? Uh, of ik het met hem eens ben of niet, uh, ik ben het met zijn uitspraak niet eens... want uh, uh, wij, wij uh, denken dat er nog mogelijkheden zijn uh -huh. uh, om uh, dit toch om te keren. En, Wat zijn die uh, mogelijkheden dan? De mogelijkheden zijn ook in goed overleg uh, en, en met verstand uh, uh, de tegenpartijen ervan overtuigen dat het een goed project is. Ja. En de Nederlandse regering, zijn jullie daar trouwens mee in gesprek? Kunnen die nog iets doen? Uh, de, de ambassade en ook het ministerie, uh, met name Maxime Verhagen, heeft, uh, heeft ons uh, goed ondersteund in dit, in dit uh, projectproces. Dus dat, met dank voor uh, Maxime Verhagen. En... Maar het is niet gelukt? Het is niet gelukt, maar uh, dan nog zijn we trots op dat, dat er ook Nederlandse politici zijn die ons hel helpen in, uh, met zo'n project in ja. verre Maar bent u nog? Ik bedoel natuurlijk, we moeten nog even kijken wie welke posten krijgt. Maar in gesprek gaan we met de Nederlandse regering, is, is dat nog een plan? Nou kijk, het is natuurlijk een Australische wet waar uh, Nederland uh, uiteindelijk geen invloed op heeft. Maar uh, uiteraard uh, politieke invloed helpt altijd. Uh, dus we zijn met, met, uh, ook met de EU in gesprek. Want dit is gewoon een, een, uh, een wet uh, waar, uh, waar een handelsbelemmering wordt, wordt, ja. uh, wordt neergelegd voor buitenlandse investeerders. Het is niet alleen een ons project, maar ook andere investeerders die, ja. uh, die daar uh, in de toekomst uh, problemen mee kunnen krijgen. Ja. Dirk, even tot slot, uh, ik krijg een tweet van Mark die zegt, wat, die zegt wat een geklet die gasten doen alsof ze aan liefdadigheid doen. Ze vissen gewoon om poem te verdienen. Ja, laten we, zo, we zijn ondernemers. Uiteraard zijn we er ook om geld te verdienen. Uh, maar ik vertel alleen, wat, wat, wat is de, de achtergrond van, de, van onze business? Natuurlijk, uh, het, het, het is logisch dat je geld wil verdienen. Mm -hmm. Anders zouden wij ook niet kunnen, niet kunnen bestaan. Maar ik zeg, door, onze, door, on, door onze werkzaamheden, in, door onze visserij, kunnen we dit wel doen. Ja. Schadeclaim? Kan. Ik zeg, behoort ook tot de mogelijkheden. Maar ik zeg, alles, alles wordt nog onderzocht op dit moment. Uh, ik bedoel, uiteraard uh, hebben, we, hebben we juridische adviseurs. Ja. Uiteraard hebben we onze adviseurs uh, op andere vlakken, PR, et cetera. Dus uh, we zijn alles aan het onderzoeken. Het is nog gewoon iets, het is nog te vroeg om er iets op te zeggen. Het is allemaal vrij vers. Ja. Maar we zijn er dagelijks mee bezig. Dirk-Jan, durf je nog wel een nieuw project uh, aan te kaarten bij je vader en bij de vader van Dirk? Of. Uh... Zeg je, we gaan maar braaf doen wat de papa's zeggen voortaan? Nee, absoluut niet. We zijn, vol, we zijn volop bezig. Ik bedoel, we zijn een groeiende onderneming die, die 10, 15 procent per jaar groeit. Dus ik bedoel, we zijn altijd geïnteresseerd in, in, in nieuwe mogelijkheden. Ja, hey, even voor de, van die cijfers, 2,5 miljard maaltijden per jaar. Daar zorgen jullie voor, hè? Ja, dat klopt. Wij, wij, wij hebben een quota van, van 500.000 ton wereldwijd. Vooral in Europa. En, uh, en uh, wij, uh, die, die, die, al onze vis die wij vangen, die wordt uitsluitend uh, gebruikt voor menselijke consumptie. Dus dat zijn ongeveer 2,5 miljard maaltijden per, uh, die, die wij per jaar verkopen. Ja, dus wat we voor de West ook van jullie vinden, wat luisteraars er ook van vinden. Feit is dat de vis op ons bord, grote kans dat, die, uh, dat jullie die hebben gevangen. Heel goed mogelijk, <laughs> Dank jullie wel. Dank Diek Parlevliet, Dirk-Jan Parlevliet... en Dirk van der Plas. en Dirk, beterschap voor je vader. Ja, dank. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En bedankt ook voor de tweet. Morgen zijn we er weer om half elf. En dan natuurlijk met mijn collega Jeroen Wielaert. En ik ben er donderdag weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rien Aert. Fatima Badja. Mario Zuilen, die heel erg hard heen en weer aan het rennen was. Stagiair Bas Gringhuis. Eindredactie Barbara van der Klis. Logistiek en techniek, Paul Rijman. En ze zijn er vandaag niet. Maar natuurlijk kunnen we niks zonder Momo en Hans. Tot voor mij tot donderdag. En morgen Jeroen Wielard. Fijne dag. Wat gaan we doen met Griekenland?